De storm Sandy heeft al zeker één Amerikaan het leven gekost. In de wijk Queens in New York kwam een man onder een boom terecht. De storm is aan land gekomen in de Amerikaanse staat New Jersey. Sandy is de laatste uren iets in kracht afgenomen. Wel worden nog windvlagen gemeten met snelheden tot 135 kilometer per uur. Daarnaast regent het hard. Bij meer dan anderhalf miljoen mensen is de stroom uitgevallen. Veel stroomkabels zijn beschadigd door omgewaaide bomen. In New York zijn veel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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Ik weet wat er aan schort, zeg ik. Chauvast zei het laatst op een vergadering ook tegen mij... Beste Maarten, zei hij, weet je dan niet meer dat we daar de vorige vergadering nog uitgebreid over hebben gesproken? Slaat maar na in je notulen. Ik ben al tijden wat vergetenachtig. Je bent vier jaar geleden voor het laatst op een IMCO-vergadering geweest, zegt Vera. Een fragment uit hersenschimmen, het boek van Bernlef, de schrijver die gisteren op 75-jarige leeftijd overleed, een verhaal over de dementerende Maarten Klein. Een gepensioneerde man die in korte tijd een vreemde wordt. Voor zijn vrouw Vera en voor zichzelf. Gelukkig zal dit laatste lang niet voor iedereen een herkenbaar verhaal zijn. Toch zal waarschijnlijk iedereen die ouder wordt iets herkennen in het verhaal van Maarten. Iets van zichzelf of iets van een ander om hem heen. Want na je twintigste wordt het onthouden van nieuwe informatie moeilijker. Gaat het denken steeds een beetje langzamer en kost concentreren meer moeite...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 I can do Supertramp en Dreamer uit 1974. Hoe ouder we worden, hoe kleiner ons brein. Wat daar de gevolgen van zijn en hoe je daarop kunt inspelen... vertelde hersenonderzoeker, hoogleraar André Aleman in Dit is de Dag. Zijn net verschenen boek heet Het seniorenbrein. En Jeroen Snel en Thijs van der Brink spraken met hem. André Aleman, u heeft een boek geschreven over het seniorenbrein. Dat heet ook zo. U bent zelf nog heel jong. Vanwaar deze fascinatie?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 Maar ik begrijp ook niet wat u zegt. <laughs> dus dat, uh... dat de zijn stelling. Ja, goeie, goeie, goeie. Ja, maar dat, als je 60 bent, mag je ook beginnen. Het ja. is niet zo dat je je hele leven moet stoppen, sporten. Sorry. Nou, dat is wel beter. Dus hoe eerder je begint, hoe beter. Ja, dat maar je wel. Kunt, het heeft nog steeds zin om op je 65ste of op je 70ste te beginnen. Maar ja. Rustig opbouwen hoor. Rustig opbouwen. Niet ineens oh, gaan sporten, dat is dan weer niet goed. Laten we even luisteren naar een aantal fragmenten over bejaarden en hersenen. Ja, het in een uh, onderzoek heb ik gelezen dat. Uh...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 In het algemeen dan, hè, denk ik. Is dat het dan zachtaardig? Wat bedoel je dan Maureen C. Ja, nee, Mauwien. Wat bedoel je met vriendelijk? Want... Nou, het wordt meer mee bedoeld van als je bij een bushalte staat... met iemand die je helemaal niet kent en je knoopt een praatje aan... dan zijn ouderen gemiddeld vriendelijker, dus ze zijn aardiger tegen je... en oh. dan kun je gewoon nog een gemoedelijk praatje mee houden... dan een jonger iemand okay. die iets ietsje gestrester of krampachtiger ja, zou het... kunnen zijn. hoeft natuurlijk niet bij iedereen zo te zijn. Maar... Oude mensen met hele korte, korte lontjes, daar hoor je niet vaak.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 Terwijl als je denkt van 70, 75, dan kan ik niet veel meer. Ja, ja dan, dan kan dan je dan ook niet veel meer. Dan een prophecy, dus dan... Uh, Precies, het zit ook tussen een... de oren. Heel sterk, ja. Ja. ja. Wij kunnen niet wachten, zeggen we dan, op onze ouderdom. Want dat is dan de goede houding. Lang kan ja, komen. er heel positief over zijn. Ja, ja. En ik Goed. denk dat het ook de feiten laten zien dat het positiever is dan velen denken. Jeroen Snel en Thijs van der Brink in gesprek met hersenonderzoeker André Aleman... die het boek Het Seniorenbrein schreef. En u hoorde ook acteur Bram van der Vlucht en filosoof Maureen Sie. U hoorde het, hoe ouder je wordt, hoe minder snel je kunt denken... en hoe minder makkelijk het wordt om nieuwe informatie op te slaan. Hoe ga je om met de veroudering van je brein? Heeft u hier misschien zelf last van of iemand in uw omgeving? Doet u erg uw best om uw hersenen zo vitaal mogelijk te houden? Mail uw verhaal, nacht.eo.nl, schrijf op Twitter... Dit is de Nacht of hashtag Dit is de Nacht. Of liever nog, bel om in de uitzending uw verhaal te vertellen. 0800-1121.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 one man in this world who gets to sleep with her by his side i'm thinking something like olivia John Mayer en something like Olivia. Goedenacht. Aad, hallo. Goedenacht. Hallo. Hoe oh, ik het? ben er al. Ja. Goedemorgen, meneer. Met laatste zonder woord. Maar je staat achter de duining. Dag Aad, hoe is het met jouw geheugen gesteld? Nou, ik heb af en toe wel eens, uh, soms gelukkig niet veel. Maar af en toe heb ik wel eens het probleem dat ik denk... waar ken ik die, dat die uitspraak of dat woord van of dat gezicht van of die naam van, en dan meestal gelukkig zit het wel na een tijdje, na een dag of wat dan ook na een paar uur, zit het wel te binnen. Mm -hmm. Maar wat mij nou zo frappeert, dat is, ik ken honderden dingen herinneren, dat ik één jaar of een, uh, anderhalf was, die mijn haar scherp voor het geheugen staan. En ik had gehoopt dat die meneer, dat interview wat ik net hoorde, dat die misschien de uitzending zo weet, die, die misschien een antwoord kon aan jullie. Een antwoord op, Hoe dat kan. Op, op welke vraag? Precies, formuleer hem nog even een keer voor, voor de luisteraar. Misschien dat er een uh, luisteraar is die, die het antwoord weet. Dat, dat ik zo van vroeger, ik bedoel ik ben bijna 70... dat ik dingen zo haarscherp kan beschrijven en kan herinneren. Uit het, het verleden, uit, uit, uit, uit de vroege jeugd. Ja, nou niet niet de vroege jeugd... maar het verbaast me juist dat ik van uh, bijna 70 jaar geleden... Haar te dingen te kunnen omschrijven. wat er maar overkomen is, wat er gebeurd is. Eh, vanaf welke leeftijd dan? Nou, een jaar, anderhalf jaar. Dat oh, ik in de kinderstoel zat, of in de box stond, of wat dan ook. En de, daarna, natuurlijk nog wel beter natuurlijk. Maar ik kan me er exact om beschrijven wat me toen overkomen is, onder andere. Noem eens iets dan? Nou, dan moet ik. Eh, eh, ja, een paar dingen gaan noemen. Ik ben eh, mijn leven lang. Eh, ja, toen ik toch eh, jong was. Geestelijk en lichamelijk mishandeld mishandel, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. En, en dat zit mijn haarschrift in mijn reugie. En jij wil weten, hoe komt het dat ik uh, m, ja, dat me dat nog zo goed voor de geest kan halen? Ja, misschien zijn het trauma's, dat het daarom uh, zo is blijven hangen. Ja. Maar ik ben niet zielig hoor wat dan ook. Maar Kijk, als je oud wordt, mijn vader die was een beetje demonterend. Die is uh, 85 geworden. En mijn jongen, ik heb uh, nee, uh, drie jongere broers. En die zijn een stuk jonger dan ik. En die hebben ook af en toe die, die, die, dat ze dingen dus niet, niet meer weten of vergeten zijn. Ja. En ik, ik merk van mezelf ook dat ik ook soms dingen even kwijt ben. Een naam of wat dan ook en denk. Ja, en dan zie ik te prieken, te En na een, paar, een, een uur of een paar uren, of soms na een dag, dan we, ineens, we dat er binnen, weet je. Hey, heb je dat meer dan vroeger? Dat je het soms even niet meer weet? Ja, dat gelukkig niet al te veel, maar <laughs> dat gebeurt maar af en toe. Hey, hey, en hoe, hoe ga je daar dan mee om aan? Ja, vrolijk weer te blijven, niet je depressief worden natuurlijk. Nee. Ik zou niet weten wat ik ermee moet doen. Ja, er zijn mensen die moeten een keer naar de dokter gaan, maar ik weet dan wel een verhaal van mijn vader vroeger. die kreeg... Daar heb ik het over 30 jaar of 40 jaar geleden geloof ik, en die kwam hij weer naar huisarts. En die zei die... toen had hij ook een klacht, en zei ja, soms ben ik dingen kwijt. en die... Mijn vader was ontzettend erover, die kwam thuis en toen zei hij, ja, die dokter, die heet Van Dijk, heet die... hij zei... Ja, hij zegt, ja, ja, zo begint het, zo begint het. Nou, daar was, dat, dat was de, de, de kaars mee af. Dus ja, ik kreeg ook geen antwoord. Want daar heb ik het natuurlijk wel over de jaren, is, nou ja, 60, 70. Hey, je zei net dus, um, ik herinner me, um, heel erg goed wat, wat er vroeger is gebeurd. Uh, als het gaat om sommige momenten, uh, zelfs van, van heel lang terug toen je anderhalf was. Ja. En, en um, zijn dat dan met name traumatische ervaringen die je heel erg goed herinnert? Ja, maar niet alleen dat. Niet maar alleen ook dat. Ja, hoe het huis eruit zag. Wat er gedaan is, wat er gezegd werd. Nee, compleet anders. En dan heel precies. oké. Okay. Dus de vraag ja, aan, heel, aan de heel luisteraar. Was... Hoe komt dat nou precies? Waar zit hem dat in? Uh, ja, waar, waar wordt dat door veroorzaakt? Uh, mocht er een luisteraar zijn die dat weet. Bel 0800-1121. A. ik wens je een hele goede nacht. Ik jou ook. En bedankt voor de uitzending. Ja? Dankjewel. Gaan we naar meneer Hofman. Hallo. Een vriendelijke Goeie nacht. Goede nacht. Ik kan alleen tegen die meneer zeggen... als hij de naam van zijn vriendin is vergeten... dan heeft hij wel ergens laat van. Ja. Ik zal u zeggen om te beginnen. Ja. Uh, ik heb gewerkt uh, bij een uh, goede kennis van mij. en uh, Dat is jaren geleden. En uh, daar moesten wij op een gegeven moment... Uh, een, een stuk uh, hout uh, invrijven met iets. En, dat, en ik bleef maar nadenken en ik bleef maar nadenken... En dat heeft bijna veertien dagen geduurd en op een gegeven moment, ja kind was geboren en zo heette dat. Sommige dingen die zitten verborgen in je hersens en die komen weer naar boven. Ik, ik moet heel even uitleggen nog um, wat u nou precies bedoelt. Um, als je een stuk hout wil invrijven in plaats van de lak op te smeren of iets anders. Het ah, ja. is een soort was, bijenwas, ja, ja, en dat heeft ja. een naam. Ja. En ik kwam er op een gegeven moment, hey, ik ben er 14 dagen bezig aan het praktiseren. <laughs> Soms uh, zit dat ergens in het achterhoofd, het zit er wel. Okay, weet daar je er helemaal dat in gek van? Ja, dan komt dat in één keer naar boven. Maar, nu kom ik op uh, wat is goed voor de mens. Goed voor de mens is niet in autorijden. Goed voor de mens is fietsen, goed voor de mens is lopen, heel veel bewegen. Mm -hmm. uh, dat houdt je fris, dat houdt je helder. Yeah. Daarom ook, vanavond ben ik, eh, omdat ik al twintig jaar buiten leef... Eh, dat is ook een beetje bewust, maar ik ben er wel achter gekomen... dat ben je zo helder als 1 en 1, 2 is. En wat bedoel je met buitenleven? Eh, gewoon, eh, ik, ik ga mijn ding doen. Ik, ik, ik, ik pak mijn telefoon mee, ik zet ergens een tent neer en het is klaar. Maar je... En ik schrijf en ik... Eh, het... Daarom ook, deze voor alle luisteraars, let op wat ik zeg. Want deze heb ik vanavond geschreven. Ik heb hiervoor uh, geluisterd naar die mevrouw. Ik hoop dat ze nog luistert. Nou hebben we de EO uh, aan de lijn en ik hoop. Nou ja, hij is in ieder geval voor allemaal. Ja. Het heet God Allemachtig. In klein en in groot zie ik telkens weer de dood. Over bruggen, paden, wegen. Overal kom ik de dood weer tegen. Een blad valt zonder erbij na te denken. Zomaar uit een boom. Toen dacht ik, God, allen machtig. Wat is uw leven prachtig. Leven en laten weer leven. Want de natuur redt zich wel. Ik ben klaar met mijn leven en begrijp dat ik moet verstaan om ooit richting u te gaan. Mag ik natuurlijk danken. Ik geloof dat ik uw boodschap heb begrepen. God almachtig, mag ik voor u draaien. Het dorp van Wim Sonnenveld. Amen. Heb je dit zelf geschreven? Vanavond. En um, doe je dat vaker? Het is mooi. Nou, ik heb er ongeveer 7000 geschreven. Maar dit is prachtig. En als u weer dorp voor uh, Vader in de hemel wil draaien... het zou prachtig zijn. Ga, gaan we zo meteen doen. Um, meneer Hofman, mag ik u bedanken en u een hele fijne nacht wensen? Mag ik u wederzijds een hele fijne nacht wensen. Dank u wel. Gaan we nog een heel eventjes tot slot naar Igor. Goeienacht. Ja, hallo. Nou, Goedemiddag. Ja. Ik wil tegen meneer Hofman zeggen dat... Uh, uh, hoe zeg je dat? Er valt geen mus van het dak zonder dat God de Vader het ziet. Dat is toch ook een uh, bijbeltekst? Ja, wat, wat wil je daarmee zeggen? Nee, dat wou ik tegen meneer Hofmans zeggen. Oké. Okay. Ja. ja, kijk, ik wil... Uh, uh, ...zeggen dat ik uh, diabetes heb... ...en, ja. en uh, tegelijkertijd een uh, soort hersenziekte... ...waardoor ik uh, vijf keer psychose heb gehad. Maar mijn geheugen is nog wel goed. Mm -hmm. En ik uh, kan uh, veel telefoonnummers onthouden... ...en uh, namen onthouden en uh, ja... Gaat allemaal goed, maar uh, ja, ik vraag me gewoon af: uh, als je diabetes hebt, dat het dan snel achteruit gaat. Dat vraag je je af. Ja, ik maak me er zorgen over. Ja. Uh, maar je hebt er tot nu toe dus nog geen last van, gelukkig. Ja, nou, ik doe wel wat aan beweging. En uh, ik uh, probeer gezond te eten en zo, maar uh, ja, men heeft uitzicht, ja, dat. Uh, daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Is dat iets waar je veel dan mee bezig bent? Ja, ik ben wel veel bezig met. Uh, met de ouder. Denken over de ouder worden en over de dood en zo. Ja. En, en dus ook bezig met. met uh, veroudering van je brein. Nou ja, goed. Ik. Uh, ik ben veel, uh, veel aan het lezen, ik luister veel muziek. En dat zijn ook uh, invloeden. Uh, impulsen die je uh, die creatief houden, die uh, je ja, bezighouden en zo. Die je uh, brein jong houden. Hè. En uh, ja, je moet, uh, je moet gewoon bezig blijven. Gewoon, uh, en verder. Uh, ja, af en toe de fantasie de vrije loop laten. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar ondertussen. Maak je je wel zorgen dus? Ja, maar ik ben nog jong. Hoe oud ben je? 42. Ja, en jij wil dus weten... Uh, loop ik met diabetes vergrote kans op uh, achteruitgang van mijn geheugen? Dat zou je graag willen weten. Ja, God, ik, uh, ik heb uh, ook het boek van Bernlef gelezen, Hersenschimmen. Ja. En het ook van dichtbij meegemaakt, omdat mijn ouders in verpleegtehuizen uh, werken en dergelijke. En mijn vader is uh, vorig jaar gestorven van een herseninfarct. En dat is allemaal, uh, ja, dat, dat is, dat is allemaal niet zo leuk. Nee. Dus, dus uh, ja, genetisch is het ook vaak bepaald, hè? Ja. Dus jij wil weten. Um... Nou ja, ik hoor nou net dat je als je een uh, wat positieve beeld vormt van het ouder worden. en wat positief in het leven staat. Dat je dan ook ouder wordt. Dus op zich ben jij best goed bezig, denk ik dan. Als ik dat zo hoor. Ja, nou ja, goed. Ik uh, denk van, maak ik niet zorgen over de dag van morgen. en uh, uh, Ja, carpe diem, hè. Ja, dat sluit misschien ook alweer een beetje aan op, op het gedicht van meneer Hofman. Ja, dat vond wel mooi, ja. ja en um, ja, hij ja. noemde het al het dorp van Wim Sonneveld. Dat gaan we draaien. Igor, mag ik je bedanken? Oké. Okay.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Het prachtige Het Dorp van Wim Sonneveld, aansluitend op het net geschreven verhaal van meneer Hofman. Waarin hij beschrijft dat hoe moeilijk het leven soms ook is toch elke dag ook weer de moeite waard is. Clementine, goeienacht. Hoi. Hallo. Zou u de, de radio ik... even uh, stil willen ja, zetten? Sorry. Ja, sorry. We hebben het uh, vannacht over de, de achteruitgang van het brein... na aanleiding van een boek van hersenonderzoeker André Ademan. Ja. Clementine, uh, wat merkt u van, van de achteruitgang van uw brein? Nou, ik moet zeggen niet zozeer... ...van mijn brein als wel van het geweldige brein van mijn moeder. Okay. Die is in mei overleden ja. en die was dus dementerend. En eigenlijk al jarenlang lichamelijk helemaal op. Maar een onverwoestbaar optimistisch mens. Mm. En dus wist uit haar steeds kleiner wordende wereld... ...toch steeds die paar leuke dingen te pakken. En daardoor bleef ze dus op haar manier een hoop lol aan het leven houden. En dat is, nou, dat is zoiets bijzonders om dat mee te maken. Een groot voorbeeld. Het is een enorm voorbeeld. Nou ja, ik, ik heb uh, drie jaar geleden heel plotseling mijn man verloren. En ik heb godzijdank die optimistische aard van haar geërfd. En ben gewoon doorgegaan, ben in een bedrijfje begonnen, kortom, doet er niet toe, maar. Het is gewoon, je merkt gewoon dat je zoveel kracht haalt uit optimisme. En, en hoe was het met haar geheugen? Met haar geheugen was het slecht. Ze kon echt de laatste twee jaar, zeg maar, geen kranten meer lezen... de tv niet meer volgen, wat ze allemaal geweldig vond... En het rare is dat daar andere dingen bij haar voor in de plek kwamen. En dat waren hele lullige dingen als bloemschikken, een tekening maken of wat dan ook. Ze pikte elke keer weer het leuke uit haar steeds kleiner wordende wereld. En dat is gewoon geweldig om te zien. En was ze dementerend? Ze was dementerend, ja. En hoe was dat dan voor jullie om te merken? Uh, nou, eigenlijk, ze had op een gegeven moment 10 jaar gehad... twee hersenbloedingen, nou, dat ging alsmaar maar door en door en door. En elke keer merkte je, hé, hey, dat kan ook niet meer. Dat kan ook niet meer. Dit lukt niet meer, dat lukt niet meer. En dan is het, ondanks het feit dat ze steeds wat meer hulp nodig had... meer thuiszorg, op een gegeven moment vijf keer in de week thuiszorg... maaltijden, de hele reute meteen. Ondanks dat, en ik kwam er echt drie, vier keer per week... En we ging echt even van, liever, toe is het nou? Zegt ze van, nou, ik heb vandaag toch zoiets leuks gezien. Die kat van de buren, die was daar en daar en daar bezig. Hm. En daar heeft ze uren lol van gehad. De kleine dingen merkte zij dus uh, op. Hoe, en hoe kleiner haar wereld werd, hoe belangrijker dat soort kleine ja. dingen waren. En ik vond het echt nou ongelooflijk bewonderenswaardig hoe ze dat deed. Ja, hoe ze daarmee omging. En, en haar dementie... Uh, dementie um... Hoe, hoe, hoe was dat uh, voor jullie? Wat was het moeilijkste uh, daaraan voor jullie? En eigenlijk het, vooral, het moeilijkste was de lichamelijke verzorging. Ik heb er een paar dagen hier in huis gehad. En dan merk je gewoon, dat gaat net een stap te ver. En, weet je wel, ik, wil alles voor, ik wilde alles voor te doen. Douchen, verschonen, maakt me niet uit. Maar het is die enorme afhankelijkheid, het continu van... Waar ben je? Wat doe je? Uh, al dat soort dingen. En als ze, dan, als ze me dan zag, zegt ze van... Ja, maar dat wil ik niet hoor. Want ik zit net te genieten van de tuin, weet je wel. Mm -hmm. Dat idee. En, en, en um... dat is gewoon best heel moeilijk. Hoe ver ging, Om... ging haar uh, dementie? Um, herkende zij uh, u nog ja, gezond, tot zij haar Ja, tot het eind toe heeft ze ons allemaal herkend. En ik moet ook zeggen, ik was erbij toen ze stierf. En het was zo mooi. Ja, het was echt... Prachtig. Ik had haar zo in mijn armen. En op een gegeven moment hoor je alleen maar... En ze was weg. En hoe raar het ook klinkt... Je hebt het idee dat je er daadwerkelijk min of meer overdraagt. Het was, het was een heel... En misschien is dat niet zo, maar dat idee had ik. En, en nu u dat van dichtbij hebt meegemaakt, hè, die dementie... Um, ja. Op welke manier kijkt u dan aan uh, tegen de achteruitgang van uw eigen geheugen? Ik ben 57, dus mijn geheugen gaat ook al achteruit. Want dat zit er dik in. Maar ik heb, godzijdank, dus die aard van haar geërfd. En weet je wel, want dan zit je dus minder met dingen... op het moment dat je realiseert dat je geheugen wat minder wordt... dan zit je daar dus minder mee. Eh, omdat u dit voorbeeld hebt gezien. Ja. En dan denk ik van... Blijkbaar zit het dus in mij, net als in mijn moeder... Om het. Uh, ja, om die gewoon. Die minder wordende, om dat minder wordende geheugen. te waarderen. voor wat het nog wel kan. Dat, dat vind ik een mooie insteek. Laat, laten en we, we die vasthouden. Ik, ik vond het prachtig. Ze was klaar, ze was 87. <coughs> Sorry. En het was gewoon prachtig. En ze heeft tot het laatste toe. dat kleine beetje regie wat ze nog had. Heeft ze kunnen leven? Ik uh, vind een hoopvol, uh, hoopvolle anekdote. En, en uh, ja. misschien dat luisteraar er ook iets aan heeft. Mag ik je nou. een hele fijne nacht wensen, Clementine? Hetzelfde. En ik blijf lekker verder luisteren. Goed zo. Oké, okay, daar. Dan gaan we naar de volgende bellen. Goedenacht. Hallo? Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Elisabeth. Met. Nog één met met keer? Elisabeth Jozef. Yes. Dag, hallo. Hallo. Ik vond het een prachtig verhaal wat ik net gehoord heb. Heel positief. Ja. Dat is uh, verbazingwekkend. Ja, het is mooi, hè? Dat is mooi, dat is heel mooi. Heel maar ik heb uh, gelezen, uh, tenminste uh, van gehoord, van dit boek, mm -hmm. dat er 45 van je. Um, uh, brein eigenlijk al voorprogrammeerd uh, is, voordat je geboren wordt. Mm -hmm. En uh, dus misschien heeft die mevrouw dat echt al uh, helemaal, dat het, ja, dat het in haar zat. Dat ja. je het niet helemaal kan ontwikkelen zelf, maar dat dat uh, voor de is eigenlijk ook al. Nee, mag ik vragen hoe oud u bent? Dat is natuurlijk een ik hele ben onbeschofte vraag. Toch? 73? Ja, en ik heb een chronische ziekte. En waar heeft u last van? Wat zegt u? Wat heeft u voor ziekte? Uh, de ziekte van Parkinson. Ah. En dat heb ik al 15 jaar. Ja, dat lijkt me moeilijk. Ja, het is ook niet makkelijk. Maar nee. ik heb heel veel leuke dingen ook. Die me afleiding geven en die me inspiratie geven om eigenlijk uh, mijn dagen door te komen. En hoe gaat het met uw geheugen, met uw brein? Ja, dat gaat al iets achteruit. Ja, waar, waar maakt u dat aan? Uh, ja, het uh, uh, dingen te onthouden die ik heb uh, gehoord. Dus in de omgeving vroeger wist ik dat allemaal, maar nu zeg ik: Ik heb dat gehoord, maar ik weet niet meer wanneer. En uh, wanneer of dat van toepassing is of zo. Dat moet ik ook echt opschrijven. Kunt u, dan, kunt u eens een voorbeeld geven? Nou ja, als ik een afspraak maak, dan kom ik thuis en dan denk ik. Uh, was het nou de vier uur of was het nou een kwart over vier, bij wijze van spreken? Dus dan moet u alles en, opschrijven? Ik moet echt wel opschrijven, wil ik het, dus de precisie onthouden. En, en hoe is het dan en, om daarmee geconfronteerd te worden... met dat feit dat je dus minder makkelijk uh, nieuwe informatie kan opslaan? Nou, dat vind ik wel heel moeilijk toe, hoor. Dat, uh, ja, dat staat zo dom. <lacht> <lacht> en het is ook een beetje een dom gevoel. Ja, maar ja, iedereen heeft er last van, hè? Ja, dat is dan een dooddoener, vind ik hoor. Ja, maar ja, de meeste clichés zijn wel waar natuurlijk. Maar ja. ik kan me voorstellen dat als het jezelf uh, aangaat, als het jezelf betreft, dat het dan wel ingewikkeld is soms ja? Ja, dat is ingewikkeld en het is lastig. Ja. En het is dom. Uh, dat gevoel heb je. En wat, wat, wat, wat uh, ja, wat gebeurt er dan met u als, als iemand zegt, nee, maar we hadden toch op woensdag afgesproken, niet op donderdag? Ja, dat zeg ik, sorry. Ik. Uh... Ik, ik vergeet het gewoon. Ja. Of ik zeg van tevoren: van, hebben we nu een afspraak of hebben we geen afspraak? Hadden we een afspraak, dat ik het dus had moeten weten, bij wijze van spreken. En, en doet u ook dingen om uh, het geheugen een beetje op peil te houden? Het ja, brein? ik puzzel wel. wel. En, maar ik, ik lees ook heel erg graag. Maar ik, ik heb uh, mijn ogen, die zijn ook wat aangetast door die Parkinson. De spiertjes ook die in de ogen zitten. Ja. En daar heb ik nou twee verschillende brillen voor, maar dat helpt ook niet. En doet hij ook en dat iets loopt door elkaar heen? Hersenonderzoeken, André Aleman, die, die noemde dat sporten ook belangrijk is, bewegen. Ja, dat is doet hij ook zo. Ook zo. Ik uh, hou heel erg van muziek. Ik heb heel lang in een koor gezeten in een uh, rotoriumvereniging. Ja. En dat, hield me, dat gaf me. Dat kost me heel veel energie de laatste tijd. Maar dat uh, gaf me ook een enorm veel energie. En nu had ik gelezen in het uh, patiëntblad in de Parkinson dat uh, het salsa dansen eigenlijk zo uh, uh, geliefd was. Of, of een beetje hoorde bij het ritme van de Parkinson. Dat Parkinson-patiënten daar extra gevoelig voor waren. Ah, dus dan en dan moet... Ik ben een keer naar Leiden toe geweest, waar we dus zo'n demonstratie hielden. En nu uh, doen we dat hier ook bij onze Parkinson Vereniging. Is er zijn ook twee lessen geweest. Dus dan moet, uh, moet, moet dit u wel even moet dit u wel aanspreken, denk ik? Of niet? Ja, ja, ja. <laughs> dat is, uh, dat was heel, uh... het, het is kwart voor drie, maar u uh, staat de Holswee in de kamer? Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat niet? Okay. Nee, dat heb ik wel gedaan vanmiddag. Ah ja. Met een vriendin. Ik heb een cd met uh, lessen ervoor. Maar we hebben het een donderdag. Uh, dat is de samenkomst van uh, patiënten. En dan is het een gek gezicht. Hij 40 mensen krom. En een beetje moeilijk spidansen. Maar dat echt die beweging tussenin krijgen. En dan is het toch echt heel uh, bijzonder om dat te zien. Ja, nee, ik, ik, ik vind, ik vind het En Ik ga dat zelf ook heel erg goed uh, ik zei dat zelf ook al zo ontspannend en verruimend. je geest ruimend. Ja, en het is dus uh, aangetoond dat het goed is voor het brein. Dus, ja. dus lekker mee doorgaan, zou ik zeggen. Ja, dat vind ik van plan, ja. En het is ook goed en... om te bewegen als je park is hebt. Ja, en ja. fietsen en wandelen. Mag ik u dat heel is... veel uh, sterkte wensen en ook heel veel plezier vooral nog? Ja, dank u. Oké, okay. ik wens u een hele goede nacht. Gaan u we naar. Ook. De laatste bellen van, van dit blokje. Goedenacht. Goedenacht. Met wie spreekt u? De eruit, Dag, hallo, Jeroen. Uh, ik, uh, ik denk dat de mensen tijdens hun leven ook een selectief geheugen ontwikkelen. Uh -huh. Waarbij het belangrijke van het onbelangrijke wordt gescheiden. En uh, ik denk ook dat het goed is uh, als je uh, merkt dat je geheugen verliest... Uh, om um, s'avonds in het schrift te schrijven uh, de hele dag wat je hebt meegemaakt. Uh, en dat dwingt je dus tot, uh, tot nadenken, zodat uh, ik denk dat er ook een vorm van geheugentraining uh, zo op die manier kan worden ontwikkeld. Ja, geheugentraining werkt ook echt. Hè. Dat, dat heeft echt zin voor het brein. Dat is uh, ja. goed, zegt, uh, en, uh, zegt uh, de zachthaleman. Uh, politici hebben altijd een selectief geheugen, uh, om maar even een grap te maken. Maar ik denk dat mensen ook van nature een selectief uh, geheugen ontwikkelen door uh, het feit dat zij als ze ouder worden een aantal dingen gaan, uh, meer gaan relativeren. En, en dus weggooien zeg maar, uit hun geheugen. En een aantal dingen die ze belangrijk vinden. juist veel aandacht geven in het geheugen. en juist mm -hmm. vastleggen. Mm -hmm. en, maar en u zegt dus ook. Uh, schrijf op wat je hebt gedaan. Um, ja, aan het elke, eind van de Elke dag. avond. Uh, je, in een schrift uh, schrijven. wat je. waar je vanmorgen mee bent begonnen. Uh, in de loop van de dag uh, hebt gedaan. en uh, tot, tot je uh, naar bed toe gaat zo heb ik het van mensen gehoord die daarmee bezig zijn, zijn geweest. Dat, en dat is een onzaggelijke verbetering van hun geheugen tot stand gebracht. Dat, dat is een mooi voornemen. Dan neem ik aan, Jeroen, uh, dat jij dat ook doet. Ja, ik ben eruit. Uh, Roel, hoe ben ik. Oh, Roel, hallo. Ja. <laughs> Dan neem ik aan dat jij ook uh, uh, keurig aan het eind van elke dag uh, uh, in je scheefjes nee, schrijft. Nee, ik vind het voor mezelf nog niet nodig. Oh. Nee, maar, nee, maar omdat het, uh, het ging over dat begrip uh, geheugenverlies en dergelijke... En ik, ik heb gehoord van mensen die het systeem hebben bijgehouden, mm -hmm. dat die na een behoorlijke tijd een, een verbetering van een, een, een korte geheugen merkten. Oké, okay. dat lijkt me een goede tip. Oké, okay, graag gedaan. Mag ik je bedanken, Roel? Ja, en verder dag verder, En nacht verder. Ja, jij ook. Mocht ja. er nou nog iemand zijn die weet of je als je diabetes hebt een verhoogde kans hebt op de achteruitgang van je brein, laat het weten. Uh, en, en er was ook nog de vraag van Aad. Hè. Die, die is bijna 70, uh, maar die herinnert zich nog heel veel van vroeger. Zelfs van toen hij anderhalf was. Heel precies. Um, zoals het huis, zoals uh, hoe het huis eruit zag en, en, en wat dan niet meer. Uh, hij vraagt zich af, hoe kan het dat ik me... dat soort dingen die zo vroeg zich hebben afgespeeld in mijn leven... dat ik me die nog zo goed kan herinneren. Laat het weten, 0800-1121. En mailen kan ook... Uh, nacht.eo.nl uh, nacht En ik zou willen vragen aan meneer Hofman... dat was de tweede beller die met dat mooie verhaal. Mocht u nog luisteren, zet het eventjes op de mail nacht.eo.nl... want dan kunnen we daar misschien nog iets mee misschien op onze website zetten. Het was een mooie tekst die u hebt geschreven. 0800-1121 Dit is de nacht... The AO. Sjakke en LDRO en Day by Day. We hebben het over de achteruitgang van ons brein, over het geheugen, onze snelheid van het denken, hoe goed we ons kunnen concentreren. Ik deed net een oproepje aan meneer Hofman om vooral eventjes zijn uh, prachtige verhaal op de mail te zetten, uh, nacht.no.nl... want dan uh, kunnen we het op de website zetten. Nou, hij belde net, hij zei... Ja, ik uh, leef in een tent, zoals ik heb gezegd. Uh, en ik zit nu uh, met mijn tent in een uh, boer's, een schuur... en ik heb alleen maar een lampje. <laughs> dus hij heeft geen computer, uh, hij heeft een telefoon, een tent, een lampje. Ja, dat is het dan uh, zo ongeveer wel. Hij leidt een uh, reizend bestaan... Um, dus, dus hij kan het niet uh, versturen. Dus uh, nou, misschien dat we zo meteen nog eventjes uh, of, of morgenochtend kijken... of wij het uh, dan zelf op de website kunnen zetten. Het, het bijzondere verhaal van meneer Hofman. Mark, goeienacht. Hallo? Wie heb ik aan de lijn? Uh, met Mark nog een keer. Ja, dag Mark. Ik had even het radio uitgezet. Heel goed. Ik had toch gebeld over dat horloge... Ja. ja, dat weet de luisteraar niet, dus, dus neem ons eventjes mee. Oh, ik ben nu al in de uitzending. Sam. Je bent nu in de uitzending. Ik, het klinkt ook allemaal heel vreemd, maar goed. Um, ik zal even uitleggen. Ik heb, um, mijn casa Luna heb ik een keer gehoord dat er uh, een man... die had een verstandelijke gehandicapte dochter... Mm -hmm. en die had door de verstandelijke gehandicapte geen besef van tijd, wanneer ze naar de werk moest... of voor andere activiteiten... Die belde haar vader, er zit op, en die werd er toch op een gegeven moment wel moest dan. Dus die heeft gewoon zijn een, verstand uh, ge, uh, gebruikt en met andere mensen samen een horloge ontwikkeld. Waardoor hij via de computer in haar horloge afspraken en uh, belangrijke dingen kon uh, inprogrammeren, zeg maar, zodat voor haar... Was het gewoon echt een passief hulpmiddel om door op het loodje te kijken? Oh, ik moet nu naar mijn werk, want het is zo laat. Of ik moet nu koken, want het is zo laat. Een soort agenda dat, op je horloge. Ja, en dat, dat klinkt een beetje debielig misschien, maar als het, het helpt natuurlijk ook andere mensen: uh, mensen met psychische problemen of mensen die uh, Parkinson hebben of zo. Je kan het natuurlijk veel breder trekken. Ik weet alleen de naam niet meer, maar volgens mij kan het P.A.K. zo gevonden worden. Ik zal het wel even opzoeken zometeen, ja. En een paar maanden is dat uitgezonden. Ik denk, nou, ik heb zelf ook toch wel redelijk serieuze geheugenproblemen af en toe. Ik denk, nou, ik voel me er niet te goed voor als het zo'n hulpmiddel is. Het enige is, dat je zou kunnen zeggen, dat je er misschien te lui van wordt. Maar ja. als het echt, uh, ja, zeker als je Parkinson hebt, wat die mevrouw net aangaf, ja. Of, ja, behoorlijk dement, maar wel slim. Of hoe zeg je dat? Want het heeft helemaal niks met domheid te maken. Maar goed, dat is het gevoel dat je kan hebben. Mm -hmm. Maar dan is het natuurlijk een fantastisch. Iets. Hij zegt alleen nog uh, net, net niet wanneer je naar het toilet moet, zeg maar. Nou, maar dat zou je ook kunnen inprogram ja. inprogrammeren. Want dat heeft te maken met wat we vanuit de computer in dat horloge uh, gestopt kan worden. En hey, hey Mark, je zei, ik heb zelf ook uh, um, last van geheugenproblemen. Vertel eens. Ja, als nou, gevolg van depressies en, uh, en dat soort dingen. En medicatie, dat dus is echt lastig. Ja, dat is als bijwerking van de medicatie. En het irritant is, dan vergeet je dus ook om in de agenda te kijken. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, ik wil zoveel mogelijk vaste afspraken hebben. Als het mogelijk is. Ja. En, en mensen pikken het ook wel deels van mij, omdat ze me wel kennen. Maar ja, je vindt het zelf niet prettig, wat mevrouw ook zei. Je denkt zelf, voel je, je vaak dommer dan je eigenlijk bent of zo. Ja, wanneer, was dat het, was, wanneer was dat voor het laatst? Nou, dat is regelmatig. Dat, is, dat kan. Uh, ja hele domme dingetjes zijn, dat je denkt, god, ik ben gewend met verantwoordelijkheid te nemen, maar dat gaat dan gewoon even niet. Ja. Vooral met afspraken vind ik het vervelend. Ja. En hoe gaat je omgeving daar dan mee om? Ja, vrij soepel. Omdat ik, ja, op een gegeven moment moet je er wat mee. Eh, uh, mensen, ja, je, je leeft ermee, uh, wat, het, het gaat gewoon zo. Maar dan heb je last van een depressie en dan komt dit er ook nog eens bij. Ja, maar het zit bij wezen standaard in het pakket om ja. zo'n jaar of twintig. Maar uh, uh, wat is ik denk, dan... denk wel een beetje van dat het op je zes nog harder achteruit. Want dat vind ik dus eigenlijk best wel irritant. Dat mensen, gewoon zeg ik even in het algemeen, heel veel mensen kunnen zich niet zetten tot uh, bewegen. En uh -huh. dan denk ik bij mezelf, als ik de natuur nou wil dat je beweegt, daarom kunnen mensen, inclusief ik zelf, je is dan niet jezelf een schop onder je, je weet wel te geven om het wel te gaan doen. Het geldt dus ook dat voor jou, dat is, zeg je? Ja, dat is in je eentje. Het is natuurlijk moeilijk moeilijk, eh, terwijl het zou kunnen. Maar op een andere manier kan je je niet voldoende motiveren of zo. En denk ja, je, als doorgaan. je dit dan nu allemaal zo hoort, misschien moet ik toch eens uh, naar die sportschool? Ja, of ik moet het dan misschien thuis doen of met extra hulp. Bij mij compliceert het allemaal wel wat extra. Er zijn nog meer dingen aan de hand. Maar ja, je ziet, je, heel veel mensen zeggen dat kopen ze een of andere duur uh, apparaat. Dat zolder doen ze geen zikpunt mee. Dus je heel... bedanken, Mark, ja. voor je verhaal? Ja. Um, zometeen gaan we verder met oh ja. dit nacht over het brein. Tot zometeen, na drie uur.